Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Nettie Blanken het huilen van Urgje, deel 1. Het wordt hoog tijd dat we ons verdiepen in de flaptrultheorie. Die verklaart immers het huilen van Urgje. Want kinderen en menigtes hebben met elkaar gemeen dat ze luidkeels uiting geven aan hun gevoelens, terwijl de volwassen enkeling ze weet te beheersen. Het donkere bomenbos strekt zich een wijd heuveland uit... dat zelden door reizigers bezocht wordt... omdat het nog niet in allerlei periodieken is aangeprezen. Daardoor is het vreedzame, door zwerfstenen bedekte landschap... onbekend met conserveblikken en draagbare radio's... en ook is de industrialisatie er nog niet ter hand genomen. Dat er zelfs in een dergelijk gebied... kommervolle omstandigheden kunnen heersen zal deze geschiedenis ons echter leren. Heer Bommel had het plan opgevat om te gaan kamperen. En omdat alleen zijn remmend werkt op de geest... terwijl het bovendien prettig is... wanneer men sommige werkzaamheden aan anderen kan overlaten... had hij ook Tom Poes uitgenodigd. Hé, hey, daar staat iemand. De heer in het reisbureau vertelde toch dat hier niemand woont, de jonge vriend. Maar dit is geen inboorling, heer Olie. Aangenaam. Rijd niet verder, verbid ik u. Ik neem een schrikkelijke onhoorbare geluidstrilling waar in deze daan. Wat zegt u? Ik zie niets. Alles is hier precies zoals een heer aangenaam vindt. Waarom moet ik nu weer ongerust gemaakt worden? Net nu ik het naar mijn zin heb. Er is hier een onhoorbare geluidstrilling. Gans wonderbaar en schadevol. Als dat alles is... Van onhoorbaar geluid zal ik geen last hebben. Wat was jij, jonge vriend? Mm. wat? Wie zijn kniezooren. Altijd wordt een heer gehinderd in zijn ontplooiing. Maar door een geluid dat niet te horen is, laat ik me niet tegenhouden. Dat wordt te dol. Domkappen? Men mag niet spotten met een halfdop alvorens afgekweld. Wat bemoeit zo'n man zich mee? Tegenwoordig wordt men overal door de wetenschap gehinderd. Maar ik laat me de pret niet vergallen. Oh, kijk, hier is een mooi plekje om te kamperen. En een lichte maaltijd zal ook wel smaken. Kom aan, aan het werk, jonge vriend. Kijk, kijk, koude kip. Daar horen rinsen, bessen bij en confituren voor de jonge vriend. En kijk, daar hebben we hier... Wat zullen we nu beleven? Wat hebben we hier? Helm! Topoes, waar ben je? Kom, kom, kom, er gebeurt iets. Wat is er? Daar! Dat is niet gewoon. Doe dan toch iets, jonge vriend. Daar gaan de pesten en de kaas en het flesje weg. Alles loopt weg. Waar moet dit heen wanneer de maaltijd van een heer zich zomaar uit de voeten kan maken? Daarachteraan! Oh, oh, oh. Oh, daar heb ik je oh, wat, wat, wat is dat Wie hebben we daar een, een klein kereltje met een puntmuts De dief van ons eten Dit is Hopenkwintel Hij is erg geschrokken zo, zo Nu ik ben meer geschrokken dan jij Laat dat je gezegd zijn Zo'n klein kereltje en dan zo'n stem uh, Hoe zei je dat je naam was Hopenkwintel het is droevig gesteld met de tegenwoordige jeugd. Knoppenwinsel is geen naam. Je houdt me voor de gek. Nou, oh, nee, niet voor de gek, maar voor de dommerik. Zeg maar op, het is gemakkelijker voor jou. Dan geven me nu die voedingsmand terug, want Eurigje heeft honger. D dat is kras. Je steelt ons voedsel en als we je op heterdaad betrappen, ben je nog brutaal ook. In plaats van je spijt te betuigen, eis je de mand op. Zo zijn nu de moderne jongeren. Er is geen eerbied en geen ontzag voor ouderen. Waar moet dat heen? Na Eurigje. Urgje heeft honger. Zo, en wie is Urgje dan wel? Urgje is ons jongste broertje. Hij lust geen winterknollen meer en daarom moet er voedsel worden gezocht voor Urgje. Anders krijgt hij honger en dan gaat hij huilen. Oh. Wat je deed was verkeerd vriendje, maar het is aardig van je dat je voor je kleine broertje zorgt. En daarom zal ik je misgreep door de vingers zien. Waar woon je? Ik wil wel eens met je goede vader praten. Goede vader? Mm -hmm. Dat kan niet. Die is 300 jaar geleden weggegaan om gruwelwater te halen. Is nooit teruggekomen. Oh. Nu is Hoppenkwint op de kokker en daarom was hij heel vrolijk met de voeding die hij vond. Want die is goed voor Urgje. Mag hij nu de man terug? Dat is het toppunt. Maak dat je wegkomt. Het is dat je nog zo'n kleine hummel bent en brabbeltaal praat. Maar anders... Mm -hmm. uh... Klein is hij wel, maar een hummel? En of het brabbeltaal is, weet ik ook niet. Zo, jonge vriend, staat hij bijna? Nee. Dat was maar rakker, die hopje. Ik geef toe dat ik even boos was toen hier met onze man vandoor ging... maar eigenlijk is het zielig dat zo'n kleine hubbel voor zijn broertje moet zorgen. U moet niet vergeten dat de schaal met koude kip ook weg is. Ach, daar ben ik al overheen. Zo'n kleine broekenbaas heeft het niet gemakkelijk met een weggelopen vader... en een jonge broertje om voor te zorgen... De jeugd ontspoort zo licht zonder een strenge, doch liefhebbende vaderhand. Hoe gemakkelijk... Ja. Uh, uh, wat bedoel je eigenlijk met die schaal koude kip, jonge vriend? Ik bedoel dat Hopje die niet heeft gestolen. Dat heeft een ander gedaan. Uh. Zo, de tent staat. Ik ga even hout voor een vuurtje zoeken, heer Olly. Hmm, soms is de jonge vriend erg onduidelijk. Waar wil hij nu heen met zijn koude kip? Welk ander heeft hij op het oog? Ach, wel heb ik ooit. Daar is Hop weer. Wat doe je daar bij onze tent? Dit is niet, Hop. Deze gaat de lamp met kleurverlevendigen. Urgje is zo kleurgevoelig... en dit grauw zal pijn doen aan zijn oogjes. Je nietig mannetje met zo'n diepe stem. Een zonnetje, wat sterren, vrolijke gezichtjes. Uh, dit is... Uh, ik bedoel, wat doe je daar? Wat schilder je op mijn tent? Wie ben jij eigenlijk als je Hop niet bent? Dit is Hotterkwalt. Zeg maar Hot. Hot maakt kleurtjes op de grauwe wand. Want daar houdt Urgje van. Zo... Hmm. Waar is deze uh, uh, Urgje dan, als je begrijpt wat ik bedoel? Urgje is thuis, bij ma. Maar hij zou toch langs kunnen komen. Plannen hmm. hmm. de bladeren. het lover. Urgje moet hoesten. Dit is niet goed voor Urgje. <tog> <tog> <tog> <tog> wat moet dat? Ter in de lucht. Hero Winders moet de lucht verversen. Nou, nu is het genoeg. Mijn roof mijn voedsel, mijn beklap mijn tent... ...en bederf mijn genot, maar ik neem het niet langer. Deze ze zorgen goed voor een broertje Urgje... ...maar verder zijn het lummel zonder eerbied voor een ouderen. Laat me met rust, Kleine, voordat ik mijn kanten verlies. Bouw oh, wij! Teerwolken verspuilen plat in de lucht. Daar kan Urgje niet tegen. Urgje zal gaan huilen. Weder een supersonische trilling. In een buitenordentelijke, ongehoorde frequent ditmaal. En wat is er toch los in deze omgeving? Ach, het zal nodig zijn dat ik mijn de bron opspoor. Oh, sluggers, wat hebben jullie gedaan? Wat was dat? Oh, de naam is Hero Windus. Het was de schuld van deze teervergassend. Daar kan Heugje niet tegen. De naam is Hottererkloot. je heeft gehaald en dat is heel erg. onzin. Ik ben onwel geworden, bedoel ik. Gewoon een duizeling, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Het was meer dan dat. Kijk maar naar de ruïne van onze tent. En ik heb het ook gevoeld. Niet alleen u, heer Olly. Het was Heugje. Iedereen moet lief zijn oh, ja, ja. voor Urgje. Urgje helpt zo gauw. Hot en her kunnen werken wat ze willen. Maar als er een domreek komt is alles voor oh, niks. Wie is hier een dommerik? Uh, ik heb er genoeg van. Hier wil ik niet blijven. De omgeving is heel slecht voor iemand met een teergestel. Dat is gebleken. Kom maar, jonge vriend. Pak de spullen in en, en, en, en ga mee. We vertrekken. Oh, een somber landschap. Niet de liefelijke natuur waar iemand van mijn stand behoefte aan heeft. Nee, de plek waar we onze tent hadden opgeslagen was veel aardiger. Daar konden we niet blijven. Dat weet je best. Al dat kleine volkje, die, die knotterknoop en die knopperkinkel waren heel slecht voor mijn gestel. En dan spreek ik nog niet eens over die rare aardbeving toen ik een pijpje opstak. Nee, we moesten verder. Dat spreekt. Toch zou ik wel eens willen weten waar we ergens zijn. Het gaat niet aan om als dolle door een oerwoud te rijden. Men moet weten waar men is, als je begrijpt wat ik bedoel. Wat eenzaam, geen spoor van leven. Stil eens. Huh? Ik hoor belslagen. En steviger ook. Daar is ergens een houthakker aan het werk, Olly. Kom mee. <tie> Kijk nu toch eens aan. Een toch oud wijfje aan het hakken. En wat is dat voor een opgeschoten lummel die daar ligt te slapen? Hm? Heb je ooit zoiets gezien? Houdhack is geen vrouwenwerk, jonge vriend. Hm? En ik noem het een schande dat deze vlegel dat bejaarde besje zo laat lopen, zonder een hand uit te steken. Hm? Ik voel er veel voor om hem eens krachtig toe te spreken. Uh, dat zou ik niet doen. We weten niets van hm? deze lieden af. Ach, pa, dat is nu echt de moderne jeugd. Rustig doorlopen wanneer er onder hun ogen onrecht wordt gepleegd. Maar in mijn tijd was dat anders. En de gal loopt mij over als ik zoiets zie. Laat nu. Oh. Men moet zich niet met dingen bemoeien die men niet begrijpt... want die zijn vaak anders dan men denkt. En tenslotte hoeven we alleen de weg maar te vragen. Wacht hier maar even. Um, kunt u me ook zeggen waar de weg naartoe gaat? De weg op de heuvel, bedoel ik? Moe, deze snoes zou wil wat eten. Dit is het toppunt. Die opgeschoten slungel roept om zijn moeder en is dus de zoon van dat kleine mensje. Nu, ik zal hem leren om daar te liggen terwijl zijn goede moeder werkt. Die opgeschoten slungel is groter dan heer Olly en praat met de stem van een kind terwijl die kleine ventjes... Wat is er? Euh... Heeft hij iets verkeerds gedaan? Niks! Ik deed niks! Oeh, dat is het op juist. De vlegel doet niets terwijl een zwakke vrouw zware arbeid verricht. Dit start me tegen de borst, mevrouw. Mijn naam is Olivier B. Bobbel, uh, en, en ik sta tot uw dienst. Hè? Huh? wat zei u? Ik kan als heer dit gesloof van een zwakke vrouw niet aanzien. Uw zoon is een lummel, als u begrijpt wat ik bedoel. Oh nee, hij is uw hul. die jongste weet u. Is het geen lekkere poekalores? En eten dat hij kan, daar sta je van te kijken. Maar altijd zoet, hoor. Je hebt geen kind aan hem. Oh, ja, ja. Um, um, um, hoe zei u dat zijn naam is? Urgo Frodel. We noemen hem meestal Urgje. Urgje? Is dat Urgje? Ja. Is het geen lekkere kloris? Nee. Het is een luie vlegel die zijn moeder laat sloven. Het is duidelijk dat de lummel een, een vaderhand ontbeert. Ik zal... Wacht even. Um, hoe kan deze urgje het jongste broertje van Hot en Her en Hop zijn? Hij is toch veel groter? Natuurlijk. De jongsten zijn de grootste. U weet hoe dat gaat. Het is een hele zorg voordat ze klein en oud zijn. Houd je er buiten op, Hoes. Dit is een kwestie voor volwassen lieden. Hm? Ik zal als heer de sluggel een voorbeeld geven. Geef me die bijl? U... Mevrouw Heul, ik zal eigenhandig de boom verder omleggen in de hoop dat Urge wat van leert. De bij, bijl is te, te, te zwaar. Wat oh. oh. aardig. Hij heeft in lange oh. tijd niet zo'n pret gehad. Oh. Maar nu moet ik weer aan het werk, meneer. Maar, maar, maar, maar dat, dat kan niet. Geen vrouwenwerk, bedoel ik. ik. Ik bedoel... Ach, wat? Uw zoon is een luie vlegel als u begrijpt wat ik bedoel. Ik, ik zou... Ik... Laat maar hoor. Het is heel aardig van u, maar ik ben dit gewend. En het werk is al klaar. Nog één slagje. Ah. Mijn ijzersterk gestel heeft wat geleden. Oh, een versterkte schouder, vrees ik. En een opkomende verkoudheid. U bent trouwens zeer gespierd. Men ziet dat zelden. Maar, maar daar gaat het u niet om. Het gaat om urgje. Urgje? Mm -hmm. Wat is er met hem? Be maar begrijpt u dan niet dat uw gesloof en gewerkt... de lubbel door en door verwendt? Voelt u dan niet dat dit slecht is voor hem? Slecht? Ja. Slecht voor Urgje. Ja, wat bedoelt u? Iedereen is goed voor het ventje. Vanzelf, hè? Stel je voor dat hij zou gaan huilen. Willen de heren soms mee eten? De winterknollen zijn paars en modderig, maar wanneer u het eenvoudige voor lief wilt nemen, bent u welkom. O, dat is heel aardig, werkelijk. Van hout hakken wordt men hongerig. En onze picknick was ook al niet overvloedig omdat het gebraad gestolen is. Een enkel knolletje zal wel smaken, wat jij jonge vriend. Ja, maar over ja. gebraad gesproken. Kijk daar eens, heer Ollie. Ah. Ah. Oh. Daar staat het. Onze schotel met kip. Hoe is dat mogelijk? Oh, heel gewoon. Dat is natuurlijk voor urgje van zijn broertjes. De bengels zijn zo lief voor hem. Hè. Het beste is voor het ventje niet goed genoeg. Mm. En het is zo'n lekkere smikkelare. Het is een lust om hem te zien eten. Zo, mm. dat is mogelijk. Maar weet u wel dat deze koude kip mijn eigendom is, mevrouw? Joost heeft hem met de meeste zorg en met zachte kruiderij toebereid. Zodat mijn gevoelige mager geen last van zal ondervinden. En uw zoontjes hebben hem ontvreemd. Het spijt me dat ik het zeggen moet. Ik zal. Zou... Moe, mijn kip! Laat los! <güls> L oh. Oh, ach, ach, het ventje is poos. Wat vervelend is dat nu. Ja, heel vervelend. Want nu wordt heer Bommel misschien ook kwaad en dan zitten we midden in de moeilijkheden. Oh, dat weet ik natuurlijk niet zo. Meneer Bommel is een volwassen persoon, dacht ik. Maar Urgie is nog zo'n oelepetoete. En lekkere dreumens, zo, maar die driftbuitjes van hem zijn moeilijk. Als hij nou maar niet gaat huilen. Tjem, tjem. Zo, chim chim, hè. ...onhebbelijke rikkel. Het wordt tijd dat jij eens een paar manieren leert. Je goede moeder is te zacht. Dat is duidelijk. En daarom is het hoog tijd... ...dat jij nu eens iemand tegenover je vindt... ...die niet met zich laat spotten. Ik zal ik, jou... Ik, ik, ik, ik, nee, nee. De peuter maar, kan er niet tegen wanneer men boos op hem is. Dan gaat hij huilen. Opzij. Oh. <lacht> Gelukkig. Het zonnetje breekt weer door. Het is zo'n lekker, dieren. Altijd blij wanneer men aardig tegen hem is. Laat u nou maar rustig zitten, meneer Bommel. Dan krijgt u een bordje knollenpap van me. Gastvrijheid is onze deugd, mag ik wel zeggen. En uw kippetje is goed besteed, moet u maar denken. De jeugd gaat voor, want die moeten nog van krimpen. Wat u... Gaat je alles om, de jeugd? Professor Prolitskowski zat aan de ingang van het dal naast zijn apparaat en korte de tijd met studie. Want hij was een geleerde met een veelzijdige belangstelling die naast zijn eigen vak ook wel eens kennis nam van vraagstukken die op een ander terrein lagen. Zo had hij nu een werk van dokter Schiemel ter hand genomen dat getiteld was... Het jeugdprobleem... ...gezien in het licht van de flap troll theorie En omdat zijn instrument rustig bleef, schoot hij aardig op. Oh, dat is buitenordentelijk interessant. Dat is ja ongehoord. Daar beweert mij deze Schimmel... ...dat het ontwikkelingspeil van de massa... ...niet verder gaat dan dat van een twaalfjarige. Braw! Volwassen lieden met de ontwikkeling ...van een twaalfjarig kind. Oeschrikkelijk. Daarom, zo zegt deze Schimmel... Is het jeugdprobleem het de probleem der massa? Het is het enige probleem, zo zegt hij. Maar het is kan kolossaal groot. U weet dat zo niet, maar u voedt uw zoontje geheel verkeerd op. Bij ons, in de beschaafde wereld, wordt het jeugdprobleem ernstig bestudeerd door hoogstaande lieden. Nee, toch? Ja. Maar wat bedoelt u met opvoeden? Uh... Opvoeden is... Euh, ik bedoel... Kijk, men moet een kind leren wat goed en wat stout is, waar? Men moet het berispen voor zijn streken en... Euh, euh, zeg ook eens iets, Tompoes. De... Vertel mevrouw je wat opvoeden is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Pas op, wie, <Californiek> oh, oh, oh, oh. <h analytics> Dit gaat <gadde>, <thyl> een <Noise> Maar erg je toch, kijk nu eens wat je gedaan hebt. Je mag die meneer niet in het pap gooien. Urg je moet beleefd zijn tegen gasten, anders gaan de gasten weer weg. En dan krijgt urg geen gebraden kippetjes meer. Vooruit, <laughs> naar binnen, stoute jongen. En pas op als je gaat huilen, dan wordt mama echt boos. Het was toch wel flink van dat mensje. Het valt me mee. Zo, valt jou dat mee? Ja. Noem je dit soms een goede opvoeding? Zie je dat niet? Dat hier voor je ogen een heer beroofd en besmeurd wordt door een opgeschoten sluggel. Mm -hmm. En wat doet zijn moeder? Bah, jij ja, moet dan zien hoe bij een goede vader zoiets regelt. Ach ja, het ventje mist een vaderhand, heer Ollie. Geen wonder. Ja. Zijn pa is 300 jaar geleden weggegaan om gruwelwater te halen en niet meer teruggekomen. Zoiets is naar voor een kind, hoor. Maar kijk, daar komen zijn broodjes aan. Waar is ergo Frodo? Heeft hij lekker gegeten? De lummel heeft mijn gebraad ingeslikt. Daarna heeft hij mij met de neus in een bord puree gedrukt... en nu heeft zijn moeder hem naar binnen gedragen. Ik hoop dat ze bezig is de vlegel manieren te leren... want het is droevig met zijn opvoeding gesteld. Oh wij, al hij nu maar niet gaan huilen. Vlug, het zwerverslied. Het zwerverslied. Die jij... Ik zwerf van zijn tot zij... Nergens vind ik in het oude hoek aan de kist. denk ik maar aan jou. Ontnodig ik van jou. Ontnodig ik van, je hou. van jou. Van jou, van jou, van jou. jou. jou. Hé, lief voor Keurchtjes lievelingslied. De lekkere Oelepatoet was meteen weer lief toen hij het hoorde. Het is een afschuwelijk vers. Hoe kan men zoiets aanhoren? Ja, lelijk, hè? Ja. Wij houden ook meer van iets anders, maar dit is Uurgjes smaak, zie. en hij is de grootste en de jongste. Daarom moeten we doen wat hij wil. Dat spreekt. Dat spreekt helemaal niet. Kom heer Olly. We gaan ergens anders kamperen. Dat is beter voor iedereen. Ik zeg, <tieding> <tied> Wat kan dat nu weer betekenen? Oh. Aller aardigst, werkelijk. Heel mooi van lijn wat je daar in die boomstroom kerft. Toch dit lekker warmte van wel grieten. En daar is een roosje. Knap hoor. Ik had het zelf kunnen doen, als je begrijpt wat ik bedoel. Is voor de ergje. Die houdt daarvan. Ah. Hij gaat s morgens altijd een wandelingetje maken. En dan zorg ik dat hij iets verseerds tegenkomt. Oh, wat een leuke gedachte. Het, het is lief van je om je broertje wat schoonheid te bieden. En het valt me mee dat erg zoiets als dit waarderen kan. Hij mist een leidinggevende vaderhand. Maar van binnen kan hij daarom wel goed zijn. Men moet toch nooit te streng zijn in zijn oordeel. Vaak verbergen goede eigenschappen zich achter een onaangenaam uiterlijk. Heel knap hoor. Je moet wel veel van je broertje houden... om zoiets fraais voor hem te kunnen maken. Urgje moet blij zijn. Hij mag niet huilen. Kijk, daar komt hij aan. Nu gaat Hotterkloot weer verder. Hela, wil je er dan niet bij zijn wanneer Urg je, je verrassing vindt? Nee, nee, nee, daar kan Hotterkloot niet tegen. Oh. Hij is te wijk van binnen. Oh. Alles is hier toch veel gevoeliger dan ik dacht. Het is mooi om zoiets mee te maken. Jim, Jim. Ja, ja. Daar sta je van te kijken, hè? Dat heeft je broertje voor je gemaakt. Mooi, hè? Kijk er maar aandachtig naar, want het zien van fraaie dingen is goed voor je. Daar krijg je... Wat betekent dit? Waarom maak je het mooie werk voor je broertje kapot? Kapot? Lom maken met die flauwe keel. En dan nog lachen ook, je moet je schamen Lelijke de sluggel Heb je dan helemaal geen gevoel oh, Jij moet wel door en door slecht zijn Jij bent een van die vlegels die de wereld onbewoonbaar maken Voor een heer van mijn stand Omdat ze grofheid en ruwheid om zich heen verspreiden Die doen, die, hmm. die doen kan daar niet tegen U moet lief zijn tegen Urgen, anders, anders gaat hij huilen gaat Oh, de flaptoel is de volwassene met de kinderbrein. En omdat de meeste erwassenen zo'n brein hebben, wordt de cultuur bepaald door de flaptoel. Tot zover. Pau, daar fangt weer een supersonische trilling aan. In deze Falle is iets los. Het gevaart mij niet. En omdat de geleerde een man van daden was, Spoelde hij zich naar zijn laboratorium om enkele nieuwe onderdelen voor zijn apparatuur te halen. Zo kon men hem een korte tijd later door het onherbergzame landschap zien rijden in gezelschap van zijn assistent Alexander Pieps. Het is ja beter wanneer ik niet kans alleen ben. Deze supersonische frequentie is bijzonder zonderbaar, Meneer Pieps, hij moet. ...dichtig in het oog gevat worden, de oorsprong moet worden vastgesteld en dan moeten we snel de plaatsen gaan. Maar wat moeten wij de plaatsen doen? Pau, uitputzen Natuurlijk, wij kunnen die laten voortduren. Heb je mijn meneer Pips? wij gaan aan de arbeid. Deze krachtige springstof zal een einde aan de verschijnsel maken. Voor het ogenblik is het stil geworden, maar als het weer begint, fangen wij aan. Het is weer eens uh, stil geworden. Wat, wat was dat toch voor iets? Hm? Dat was die rare trilling, weer, heer Olly. Het heeft iets met geluid te maken. Ja. Uh, het klimaat is hier niet goed. Er zit hoofdpijn in de lucht voor iemand met mijn teer hersenwerk, nou, als je begrijpt wat ik bedoel. Die hoofdpijn heeft eerder met het huilen van Urgje te maken, geloof ik. Het huilen van Urgje? Zou dat... Onzin. De lummel heeft gehuild, dat is waar. Ik heb hem berispt om zijn slecht gedrag. En omdat ik een gevoelige snaar raakte, begon hij te schreeuwen. Maar wat jij zegt is onzin. Nee, Want dan zou ik de schuld krijgen van mijn eigen hoofdpijn. Nee, dat is te gek. Maar overigens wil ik niets meer met Urgje te maken hebben. Hm? We gaan verder, jonge vriend. Help me de zaak af te breken. Urgje heeft gehuild. Dat was jouw schuld, meneer Bommel. Oh, nu nog mooier. Ik, ik, ik heb jouw schuld. schuld. Je, je moet, moet alles zijn, Urgje. Oh. Dit is hotterkloot. Hij maakt mooie beeldhouseltjes die door Urgje kunnen worden stikgeslagen. Want daar houdt Urgje van. Dit is Hoeverstutel. Hij plant mooie bloempjes die door Urgje kunnen worden platgetrapt. Want daar houdt Urgje van. <laughs> maar. maar Ach, ik, ik... Wat? Wat doet u voor het ventje? Nou, dat daar is Herobindus. Hij zorgt dat er geen weer in de lucht zit. Want Urgje houdt alleen maar van verbrande van henep. Ja, maar... En naast me staat Hoppenkwintel... die ja. lekkere hapjes voor de broekenbaas zoekt... omdat Urgje niet van winterknollen houdt. Ja, maar... En daar ja. staan hip en hippentittenhortenbrel... die zorgen dat er altijd van die nieuwe liedjes zijn... over kerkhofgeur en moedersmart... zoals Urgje ze leuk vindt. Ja. Maar wat doet u, meneer Bommel? Nou, u... maakt een lekkere pluk aan het huilen. Ik noem het een schande. Zo! Ja, weet u wat ik een schande doe, mevrouw? De manier waarop deze lubbel wordt opgevoed... Het is niet mijn schuld dat de vlegel huilt, maar de uwe. Hij wordt door en door bedorven. En daardoor wordt hij steeds meer ontevreden. Hij mist een sterke vaderhand. Als ik het voor het zeggen had... je mist een vaderhand. Pommel heeft er een. Uh, uh, uh, nou, dat uh, moet je uh, hem hebben. Nee, Pommel heeft een vaderhand. Vader Ergje moet een vaderhand hebben. Waar is Ergje? Wat knap, Urugje. vlieg hoor. Dit gaat er ver. Kom eens gauw hier, Urugje. Meneer Pommel heeft iets voor je wat je nog niet hebt. En een dan? Jij rijdt daar rond in mijn auto. En dat niet alleen. Je hebt de uitlaat afgezaagd. Zodat de oudersveegd ontzierd wordt door een en knal. Het is een vlegelwagen geworden, als je begrijpt wat ik bedoel. Wat zijn dat voor manieren, akelige lubbel. Kom eruit, dan zal ik je eens iets geven om over na te denken. Brouw, er gaat iets aan de hand komen, meneer Pieps. Aan de periferie hangt een statische klemtoon die mij niet gefalt. Het zal mij niets verbazen wanneer binnenkort weder een superzone zich frequens losging. Wij moeten gereed zijn ons in te zetten, meneer Pieps. Waar moeten we ons inzetten. zetten? Er draait een nieuwe supersonische frequentie. De spanning neemt toe. Dat kan ik ganz klar vernehmen. Je werd de modulator hebben aangebouwd. De buitenstelsel van stummen schot is ja buiten authentelijk gevoelvoll. Oh, juist. Nirma. Maar wat gaan we met die spanning doen, prof? Uitraderen! Zo'n trilling is gevaar voor, voor de ganse nabuurigheid. Wij moeten de oorsprong vaststellen... met de springstok, sneller plaatsen gaan... en dan voet weg met de oorsprong. net. De spanning stijgt weer snel. Niet alles schat. Meneer maar... Bommel heeft iets leuks voor je... waardoor je nooit meer verdrietig zult zijn. Een vaderhand... Ga, ga, ga weg, lelijke! Ursule, vaderhand! Blijf, blijf waar je bent! Je hebt een vaderhand, zeg moe! Ja. Ik wil hem hebben! Ja, ja, dat is wat jij nodig hebt. Het is dat je mijn zoon niet bent en dat ik me niet bemoei met de opvoeding van andermans kinderen, maar, maar, maar anders. Geef hier! Ga weg! Vlegel, of je zult de toren van een bommel leren kennen. Pas op, heer Olly. Niet doen. Oh. Ik wil vaderhand. Ik, ik, ik zal je. level. Wat moet ik doen, professor? Volg ganz nauwgezet der medewijden. Stel de lengte en de breedte vast, wat ik gebeten mag, want nu... Uh, uh, uh, uh, uh. De einde is gespleten. Ach, had ik nu maar astronomie gestudeerd. Maar ja, meneer Piep, u bent een domkop. Alleen de bodem ter plaatse is weinig gepast, maar de aardbol is nog heel. U hebt dus verzuimd de lengte en de breedte af te lezen. Nu weten wij nog niets van de oorsprong dieses fenomeens. We gaan nog eenmaal opnieuw aanvangen. Uh, laten we even anders heen gaan, Het is hier het levensgevraagde. Kan, kan! Het geeft geen direct gevaar meer. De instrumentarium is ganz rustig. Luister dan, uh, wat de schimmel zegt, dat zal u afleiden omdat de massa dus de stemmingen van een twaalfjarig kind heeft... ...ja, zegt hij, kan er in de massa ieder ogenblik een uitpasting van lage driften plaatsvinden. Net als bij een kind. Verstaat u wel, meneer Pieps? Gelukkig heeft hij maar kort gehuild... Hmm. Ik heb er wel een zware hoofdpijn van. Oh. En als het nog eens gebeurt, ben ik bang dat mijn denkvermogen ernstig zal lijden. Nou, maar het, het, het had er erg kunnen zijn. Hmm. hij is nu rustig. Ja. Maar er kan ieder ogenblik een nieuwe uitbarsting volgen. Vaderhond! Oh. oh, je Vaderhond! Heel onlief van die bommel. Waarom geeft hij die hand niet als hij er een heeft? Wat een kloot, begrijpt het niet! Wat is een vaderhand eigenlijk? Dat doet er niet toe, jongen. Als de lekkere Oele ze wil hebben, moeten we niet verder vragen. Dan is het goed voor hem. Kom, kom, kom, kom, jongen vriend. Ja. Ik voel dat we weer eens moeten gaan. Uh -huh. Het klimaat hier bezorgt me hoofdpijn. Ja. En de gebruiken van de bewoners staan me tegen. Help even met het opbreken van het kamp, wil je? Tom Poes volgde zonder bedenkingen. Hij haaste zich de haringen van de tent uit de grond te trekken... terwijl heer Bobbel met driftige bewegingen... trachtte het kapje van de oude schicht weer in zijn model te krijgen... Ook dat nog. Nu maken ze plof auto kapot. Oh, daar is het. dit was. Kan stuchtig naar Piet. En een richtige beving. En de bodem is waarschijnlijk gesplijterd. Wij kijken dan in de ingewandte aarde. Ziet u wel? Ik zie het. Ach, had ik nu maar aan het weer gestudeerd. U studeert onder mijn leiding, meneer Pip. Ik verwacht dat u ganz nauwgezet hebt kunnen vaststellen... ...waar de bronnen superzonische fenomen zich bevindt. Geef mij de westenlengte en de noorderbreedte wat ik u midden mag. Dan gaan wij snel daar plaatsen. Het is allemaal uw schuld. Waarom geeft u het prulletje niet wat u beloofd hebt, meneer Bommel? Waarom geeft u die vaderhand niet? La, la, la, la, la, laat me met rust. Ik, ik, ik, ik voel me lang niet goed en, en, en daarom ga ik weg. Uh, kom mee, Toppoes. Ach, tien. Oh. Mijn heerschappen. Schappen. Houd toe. Hier moet de bron een supersonische trilling zijn. Is dat richtig? Kom, kom. Verstaat u geen moederspraak? U moet toch weten wat ik meen. Heb u geen last van kopweeën? Oh. Smart in de hoofd, ja? Zij u iets over hoofd maar... bij daar heb je recht, genadige vrouw. Mijn apparatuur verraadt mij dat hier de bron een authentieke trilling moet zijn. Zo'n bron moet een vresbare smaak in de koppartij ontwikkelen. Heb ik recht? Wat wil die vent, hm? Ik weet niet, maar van die hoofdpijn is waar, meneer. Ik kan gewoon niet uit mijn ogen kijken. Het komt van mijn jongste zoon een lekker dier hoor. Huh? Maar het ventje kan ook niet helpen dat het zo gauw huilt. Ik versta niet wat u meent. Maar u kunt getrost zijn. Ik zal alle ellende in deze omgeving in een ganz grote klap uitraderen. Wij hebben de oorsprong des fenomens ganz nauw gezet tot één beperkt, beperkt. Dat ort is hier. Kijk maar, hier, Hier ontrolt mijn assistent Alexander Pieps... juist een vast, sterke springstof uit de krachtwagen. Zodra er nu weer trilling zijn... zal deze bom vanzelf met een knal ontspringen en... weg is de ellende. Geertjes, hoor je dat uurtje? Die vreemde meneer gaat alle verdriet met een knal wegblazen. Dat is beter dan een vaderhand, wat jij. Wat blijf je toch, jonge vriend? Moet ik dan alles zelf doen? Ik wil hier weg, dat moet je toch begrijpen. De omgeving is heel slecht voor iemand met mijn gevoelige stel. En bovendien wil ik wel weer eens een pijp opsteken... zonder dat die vregel gaat huilen. Wat liep je daar toch te doen? Ik heb naar de prof geluisterd. Die heeft de plek gevonden waar de supersonische trillingen vandaan komen. Met zijn meetapparaatjes en zo... Dat is grappig, want hij weet natuurlijk niet dat Urgje de oorzaak van die trilling is. Urgje? Ja. Oh, door zijn gehuil bedoel je. Ja. En, en wat gaat die prillenwits nu doen, jonge vriend? Hij gaat de oorzaak van de trillingen in de lucht laten vliegen. Oh, juist. Ja. Heel grappig. Zij je in de lucht laten vliegen? Het streven van professor Prolwitzkowski was ook Urgje niet duidelijk... Maar hij begreep dat er een knal zou komen en dat alles dan heel prettig zou worden. Tevreden ging hij op de grond zitten met het vaatje springstof op zijn knieën. En toen zijn moeder zag hoe zoet hij nu was, repte zij zich naar haar achterstallig huishouden, hem vol vertrouwen in het gezelschap van beide geleerden achterlatend. Hartans toe, terwijl meneer Pipsen een gat voor de bomvat, zal ik u iets voorlezen over de Flaptrol-theorie. Dat het is beeldend voor grootgewassene jonge knapen. De massa, zo moeten we weten, heeft het denkvermogen van een twaalfjarig kind. Wanneer men dus weet hoe men het kind moet aanvatten, dan weet men ook... Maar u heeft geen acht! Blauwe, keel. Verstaat u mij? Urg, je houdt niet van lezen. Wanneer komt nou die knal? Pst, als de professor leest, moet u hem niet storen. Dat maakt hem boos. Heer Bommel had intussen zijn voertuig tot stilstand gebracht en was uitgestapt. In gedachten verdiepte liep hij heen en weer, terwijl Tom Poes hem vanuit de oude schicht gadesloeg. Urg uh, uh, is een vlegel. Maar ach, het ventje kan het ook niet helpen dat het geen opvoeding genoten heeft en dat het zo gauw verdrietig is. Uh, toch is het een lummel. Gooi het voedsel naar lieden van stand... Zaagt uitlaten van auto's, vernietigt kunstvoorwerpen, laat zijn goede moeder sloven, luiert, is brutaal en grient als hij zijn zin niet krijgt. Kom, heer Olly, direct ontploft het ja? vat en dan kunnen we beter uit de buurt zijn. Stil, jongen weet ik, ik, ik denk daar. Straks ontploft het vat, wilde ik denken, en dan. dan vliegt de vlegel de lucht in. Maar, maar dat is. Ja? nee. Dat gaat te ja. ver. Waar zou het heen moeten? Wanneer men alle opgeschoten sluggers de lucht in blies? Wij ouderen hebben hier een plicht. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Topoes, ik zie mijn taak. Urgje Willem, knal! Een ogenblikje. Even deze draad met springstof verbinden... en dan ontploft de zaak... zodra een supersonische training komt... ...automatisch, volgt u wel? Rust, mijnheer Schappen. Vertel maar naar wat ik hier lees. Geweld, zo so schrijft de Schimmel, is geen oplossing van het flaptrool Maar daarmee ben ik het niet enig. Wie niet horen wil, die moet voelen. Wat doe, meneer Pips? De Schimmel is een domkop. Wacht de Heelmeester's markt een stinkwondens, dat is ja bekend. Als het volgens denkt als een twaalfjarige. Dan moet man dat ook zo behandelen. Een gezond pak klappers, dat werkt helemaal ganzerzaam aan Kleinen. Urg, je houdt niet van deze. Urg, wil een knal hebben. Stop. Oh. Daar is de bommer schon wieder. Wat komt u hier maken, meneer? Ik kom net op tijd, zie ik. U hindert de wetenschappelijke arbeid. Uh, uh, gauw, uh, doe weg dat vat. Rust, pitteku. Dat knalt je maar heen en heer en dat schrijft maar door onze voorlezing. Maakt u zich weg, meneer? Wat, wat meent u eigenlijk? Ik wil, dat, dat, dat, dat, dat vat, rol het weg. Urgje gaat huilen en, en, en dat zal het ontploffen. Oh, nee. De knal. Ik heb het net aangesloten en het ontploft alleen wanneer de training weer begint. Eerder niet. Urgje, pas op. Goed uh, uh, uh, uh. oh. oh. dat voet weg. Mooi. Boh. in een zwijnerij. Dat schrijft in het. dat wind. en dat stolpert door de kostelijke. modulator. Hem. Hoe kan men zo so wetenschappelijk. arbeiden. Maar gelukkig duurde deurde de trillingsfenomen slechts kort. De poemmel heeft ja alles omheen geworpen. Nu is al onze moeite nog noodloos geweest. Alles voor niks. De zaak is op de verkeerde plek ontploft. Prof. De oorsprong van de supersonische trilling is niet geraakt, professor. Wij vangen opnieuw aan, meneer Pips. De wetenschap kent geen wijken. En de bron der trillingen moet uitgepoetst worden. Anders draait een ganz grote ramp. De aarde kan wel een stukken breken. En dan praat ik nog niet eens over mijn hoofdpijn. Ach, had ik maar medicijnen gestudeerd. Die hoofdpijn is vreselijk. Vader, van oh. Ja, hoofdpijn. Door jouw gehuil. Dat moet uit zijn... Daar moet een einde aan komen. Ik wil vaderhand. Oh, juist, dat is het. Terwille van jou en je familie zal ik over mijn bezwaren heen stappen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, kom mee. Vaderhand? Juist. We trekken de natuur in. Want in de ontplooiing van je karakter mag ik niet gehinderd worden door allerlei verpappelde familieleden en vrienden. Eenzaamheid en ontbering zullen je stalen. Het voorbeeld van een heer zal je daarbij tot steun zijn... en slechts de lessen die mijn goede vader me gaf... zullen je leermateriaal vormen. Heer Olly, waar gaat u naartoe? Uh, dat is nog onzeker. Ik hm? ga het eugje probleem oplossen... door een man van deze lummel te maken. Uh, stoor me dus niet. Prof, u moet me helpen die twee tegen te houden. Prof, maar... stoort me maar niet, meneer Prof. Ik doe het geen om Stolperas meer in mijn arbeid. M nee, nee, maar dan kan ik het vraagstuk van die supersonische trilling nooit oplossen. Maar dat vraagstuk loopt daar. Urgje is de bron van die trillingen. Nee. We moeten iets doen, want als heer Ollium gaat opvoeden, begint hij weer te huilen en dan kan er van alles gebeuren. Hoe spreekt daar Onwetenschappelijke waanzin. So ein dummer Junge als dieser Urperson kann keine so persönliche Trillings in Horror bringen. No, nein, uh, uh, leuchtet du Tanz nach Schimmelstheorie, das versetzt yeah. den Sinn. Uh, Herr Pips, greift du das Buch einmal an, ich bitte go. Mm. Mal all das uh, Dickwells ist der Anpackfach im Weg. Vele opvoeders verwennen Oog, hun twaalfjarige kinderen. Urgje, waar ben je? Zoals wij hebben gezien, heeft de menigte dezelfde eigenschappen als een kind van die leeftijd. En de overheid is meestal gelijk te stellen met de moeder... die haar spuit bederft door angst, toegevelijkheid en verkeerde zorgzaamheid. Waar is Eurgje? Het is tijd voor zijn papje, maar nu is hij er niet. Waar is hij gebleven? Eurgje... Het is uit met het verwennen. We zijn nu bij moeders pappot vandaan en huilen heeft geen zin meer. Heb je dat begrepen? Pap? Urgje! Urgje! Waar is Urgje? Daarnet was hij hier. O, oh, oogpersonen interessant me kans niet. Ik heb een superzonische trilling aan de kop en dat is wichtiger. Maar we hebben geen springstof meer. Die is ontploft. Wat is er ontploft? Deuk is toch niet? Nee, nee hoor. Urgje is met heer Bommel meegegaan, want die wil hem opvoeden. De vaderhand, u weet wel. Als dat maar niet verkeerd gaat. Denkt u dat meneer Bommel goed voor hem is? Hij was soms wat ruw en daar kan een lekkere puk niet tegen. Hij houdt zo gauw, hè? Dat weet ik. Daarom ga ik er achteraan. Want de vraag is niet of heer Olly goed voor Urgje is, maar of Urgje goed voor heel Bommel is. Ik bid u, mijn heerschappen, kan het hier niet een beetje rustig zijn? Immer schreit en broeit men door mijn gedanken. Zo kan ik kans niet arbeiden. U denkt te veel aan het flaptrulboek. Dat oh. heeft hier niks mee te maken. We moeten springstof hebben om de boel op te blazen. Ik ga al. Steun kan ik hier toch niet krijgen. Zeg maar tegen Urgje. Dat zijn pap klaar staat en dat zijn moeder erg bezorgd is. Dan komt hij wel mee. Brof, papa, wacht u op meneer Pieps? Waarom gaat u geen vat springstof halen? Waar is Urgje? De pap is gaar. Hotterkloot heeft een mooie kerfpartij van beukenhout gemaakt. Waar is de bel? Ach jongens. Urgje is met meneer Bommel meegegaan om een vader aan te halen. Het lekkere dier is weggelopen zonder zijn papje en daar heeft het om deze tijd zo'n behoefte aan. Jullie moeten hem gaan zoeken en hem thuisbrengen. Is je weggelopen? Misschien is het wel goed voor Urugje, Moe. Er is helemaal uit. Laten we hem maar laten gaan. Maar jongens toch, hebben jullie dan nou geen hart? Erg is groot genoeg. Nu kan ik eindelijk eens iets maken dat niet wordt stikgeslagen. Laat hem nu maar, Moe. Zou dat nou wel goed zijn? Zo'n ventje in de vrede wereld. En het huilt zo gauw, dat weten jullie toch? Hoe moet het aflopen? Heer Bommel wandelde intussen monten met Uggertje door het landschap, terwijl hij de tijd korte met het verhalen van leerzame lotgevallen uit zijn jeugd. Die kruide hij met opmerkingen van zijn goede vader. En hij vond dat zelf zo onderhoudend dat hij schik in zijn taak begon te krijgen. Ja, en toen, toen, toen, toen zag ik als kleine Bobbel waar we pruimpjes hangen. Maar mijn goede vader zei toen: dat zijn niet jouw pruimpjes, Bobbeltje, maar dat zijn de pruimpjes van de graf. Urgje schokte zwijgzaam naast hem. Toch toen zij een boom met laag hangende takken naderde, haastte hij zich voorwaarts om het gewas terug te buigen. Kijk, dat mag ik graag zien. Mijn lessen beginnen al vrucht te dragen. Ga zo door, Urgelvrodel, dan komen we er wel. Beleefdheid tegen ouderen is een belangrijk ding in het leven. Ik merk dat jij goed hebt opgeleid. Nu liet Urgje de stam plotseling los. Oh! De gevolgen waren akelig. Want het groeisel zwiepte gieren gierend terug. en veegde de voortschrijdende heer van het terrein af. Het is al zover. Ik ben net op tijd. Hebt u zich pijn gedaan? Nu nog mooier. Niet ik heb mij pijn gedaan, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat heet die lubbel daar. Die, die vlegel, die eurovrodel. Ja. Maar ik, ik, ik zal ja. hem. Nu gaat het er anders worden aangepakt. Laat het nu maar. Kom mee, heer Olly. Dan rijden we verder en dan gaan we eindelijk ergens kamperen waar het rustig is. Oh, ho, ho, ho, ho, ho. dan ken je mij slecht. Olly jongen, maak af wat je eenmaal begonnen bent. Zij mijn goede vader altijd en daar houd ik mee aan. Ik heb een moeilijke taak op mij genomen en die ga ik afmaken. Hmm. Verder aanhouden is op dit ogenblik nutteloos. Kom mee, oom Olivier is boos op je. Hm? Tjum tjum? Tjum tjum, hè? Hier met die wortel. Voor straf krijg je geen eten. Wie niet horen wil, moet voelen. En, en geen gehuil, denk daaraan. Kom mee. Ik zal jou eens anders aanpakken. Overal wordt gepraat over het jeugdprobleem, maar wat wordt er gedaan... In het geheel niets. Waar gaan we naartoe, vraag ik me af. Urgje? Waar je? Dit is het toppunt. Urg of Waar ben je? Hier. Urgje wil uitslaan. wil Ik neem binnen. Ik neem een klimmende spanning waar. ...komt er weer een trilling? Dat moet dan wel de laatste zijn, professor. Ik ben dan net langs de kloof gereden, u weet wel... ...en die is nog breder geworden. Dat stemt. Deze aard van bliksnelle geluidstrillingsverscheurter kost. Wij moeten de bron springblazen... ...voor er in een ramp geschiet. En die bron is hier. Maar is dat nu wel zo? Ik zie hier nergens een bron... Slap niet zo, til je voeten op. En spak niet zo, gooi die bord weg. Je hebt straf. Ursula wil eiten, ursula wel? pap. Eten? Goed, maar dan moet je er eerst voor werken. Wie niet werkt, krijgt ook geen voedsel, begrijp je? En bovendien ben je niet alleen. Ik, je opvoeder en beschermer, ben er ook nog. En, en ik moet ook eten, dat spreekt. Oeh, zie je dat wilde bijennest? Kijk naar de nijvere bijtjes. Altijd zijn ze werkzaam. Altijd zijn ze bezig met honinggaren. En ze zorgen voor elkaar. Dat is het mooie. Honing. De bijtjes. Heer Olly begreep dat zijn les indruk op het kereltje gemaakt had. Daarom liet hij hem onder de boom achter. En spoedde zich naar enig wortelloof dat hij niet ver van daar ontwaarde. Karig voedsel. Maar ik moet een goed voorbeeld geven. Dus zal ik nu wat wortels samelen om die eerlijk te kunnen delen? Het lijkt me dat een Frodo niet ongevoelig is voor een verstandig woord. Hij is oplettend en hij lijkt me ook opgewekt daartoe. Alleen voor hem, Olivier. Oh, voor hem. Oh, oh, oh. Help! Oh. Help! Oh, oh, oh. oh, Help! oh. Daar. Wij gaan een weile voort met de Schimmel. Maar professor, die heeft niets met ons werk te maken. Ieder ogenblik kan er weer een trilling komen. En dan... Otto, ook dit is interessant. En het verpost ons. In tijden van spanning, zo schaat Schimmel... geeft men de massa vermaak en voedsel. Brood en spelen, meneer Pieps... Dat houdt de rust met volk in stand. Verstaat u wel, meneer Pips? Ja, ja, maar dat brood heeft toch niets met ons werk te maken? We moeten... Alles op zijn tijd. En dit is een aanstaandige vergelijking. Want een lastig kind houdt men rustig met zoetigheid en spelerij. Net als de massa. Gans vernuftig gevonden, wat? Maar men moet het kind geen vrijheid geven. Dat is de hele lossing van de jeugdprobleem. Het is mogelijk. Misschien had ik beter jeugdzorg kunnen gaan studeren. Maar nu maakt de Simon me knap zenuwachtig, hoor. Niet ver vandaar dwaalde Urgjes moeder tussen de heuvels. Ze wierp een bekommerde blik op een oude boom die door Hotterquot kunstig uitgesneden was en schudde het hoofd. Dat herinnert me aan de lekkere toet. Ach, wat zou hij het enige gevonden hebben om daar met zijn beltje op te haken. Nou... Maar Hotterkloot vindt het prettig om eens iets te kunnen maken. Dat blijft staan, moe. Jongen, toch. Wat heb je daar nu aan wanneer Urgie er niet naar komt kijken? Je denkt alleen maar aan jezelf. De ukkepuk is nog veel te klein om alleen te staan. Maar ach, een moeder wordt nooit begrepen. Ga. Ach, ach, bah. Nu is het Uit. Mijn geduld is op. Alle perken zitten buiten als iemand begrijpt wat ik bedoel. Ik, ik, ik, ik heb er genoeg van. Het is tijd om een sterke arm te laten voelen. Zachtheid geeft stank voor dank, zei mijn goede vader altijd. En dan ga ik bijna houden. Ha, nu gaat er wat zwaaien voor de lummel. Stap me tegen. Dit zal mij meer pijn doen dan een ergofrodel. Ik zal die Lemmel leren om een onderwijzend heer met, met, met bijen te gooien. Wat, wat denkt hij wel? Een, een, een tik met een tak zal hem leren. Oh, goed, dit, dit doet mij meer pijn dan jou. Oh. Ja, tik met tak. Au, houd, help. Hoe moet het nou? De zon gaat onder en Urgje is nog steeds niet terug. Ach, Moe, het is wel goed voor hem. Er zit voor het eerst geen hoofdpijn in de lucht. Urgo Vrodel heeft nog steeds niet gehaald. Hij schijnt pret te hebben. Heer Olly was na het ronden van een heuvel eilings in een boom geklommen en drukte zich dicht tegen de stam aan om minder op te vallen. Deze eenvoudige list slaagde, want Urgje snelde voorbij zonder zijn opvoeder op te merken. Het ventje was geheel verdiept in het zwiepen met de tak zodat het zokkerig voortdraafde zonder naar boven te kijken. Urgie heeft honger. Urge wil geen vaderhand. Ik wil naar Moe. Gaan we nog niet naar huis, professor? De zon gaat onder en ik begin al trek te krijgen. Ah, u hebt recht. Nog een meting. Het is kans net rustvol geweest de laatste uren. Maar men kan ja niet weten... Is er iets mis? Jawel. In een ongehoorde spanning is een mis. Nu gaat het weer los, meneer Pieps. Vlug, laten we gaan eten. Is de springvat aangesloten? Is alles in de gereedheid? Ja, ja. Laten we de zaak vlug afbreken, prof. Niets daarvan. Wanneer de soort zon is, de komt, moet de oorzaak gelijk omhoog gespringt worden, nee. En wij blijven ter plaatse, meneer Pips. Wij mogen ja, maar... een weinig terzijde gaan, maar, maar wij moeten zeker zijn dat de kerk zonder maar... zijn knokkels, gans, gans, gans, gans, gans, had ik nu maar gastronomie gestudeerd? Ach, Ik had lief moeten zijn voor Urgje, want anders gaat hij huilen, dat is bekend. Het schrijven van het ventje prikt me de hersens, als je dat begrijpt wat ik bedoel. Oh, en het houdt niet op. Het houdt maar aan. Dit is alles gans onwetenschappelijk. Het kan ja niet, meneer Piet. Onze springstof is niet omhoog geknald. Wat betrooit dat? Wees zitten, nou. Oh. We hebben ons vergist. De oorsprong van de trilling is niet hier en hij heeft zich verplaatst. Jullie zijn er gelukkig goed afgekomen. Gelooft u nu eindelijk dat al deze ellende van urgje komt, professor? De lummel zit ergens op een heuvel te huilen. wel te blufko. Wanneer ze begrijpen dat Urfje deze aardbevingen veroorzaakt... kunnen ze er allicht iets wetenschappelijks aan doen. De beving houdt aan. Hier draait je een catastrofe. Ik moet hier weg. Dit houd ik niet uit. En de aard ook niet. Wij halen een andere apparatuur. meneer Piep. Als de donder weer erblieven. Wacht even. U hebt geen apparaten nodig. Het komt alleen maar door het huilen van Urgeet die zich alleen voelt. Bespaar mij uw gewin. Wij staan voor een gans, grote taak: het uitraderen van de trillingsoorsprong. Maar die heeft zich verplaatst. Dat doen wij ook. Er, aan, meneer Piet. Oh, de Olie, jonge vriend. Je komt net op tijd om afscheid te nemen. Met mij is het gedaan. Urgje is me uit de hand gelopen. En nu verscheurt zijn gehuil mijn schedel. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oh, ik voel het einde naderen. Kom, zo erg is het niet. Maar we moeten iets doen tegen dat gehuil. Nee, ik niet. Na ernstig wangedrag heb ik de bengel gekastijd. Maar dat kostte me bijna het leven. Dan blijf ik nog liever in deze kuil om als eenzaam heer te overlijden. De onzin. Kom mee. We moeten Urgje zoeken. Uh, we moeten Urgje zoeken. Hij huilt nu al uren. Dit is geen leven. Maak de pap in orde jongens. En nu geen tegenspraak meer. Uh, voortgejaagd. Wat geeft het of de aarde splijt en de schedel barst? Een heer moet voort op zijn eenzaam pad. Zo eenzaam is uw pad niet. Ik laat u niet no. meer alleen, want dan eindigt u in een kuil met bladeren. En het is uw oh. schuld dat Urg zo helpt. We gaan trouwens de verkeerde ja. kant op. De oude schicht staat achter ons. Oh. En als we willen zoeken, kunnen we beter de auto nemen. Oh. Er is haast bij, want het getril wordt steeds sterker. Oh. Oh. God, daar ligt iemand... In. God, heel eigenaardig. Hoe kan iemand slapen onder deze omstandigheden? Ja, een vreemd iemand. We moeten hem wekken, heer Oude. Hij ligt hier gevaarlijk met al die vallende stenen. Au, oh, ge ge gebleer. Het, het grut bleert weer. Maar de fles is nog heel. Tot donders, dat schijnt hem aan. de maan. De grot is opengebarsten. Dan moet er wel gruwelijk gebleerd worden. Natuurlijk, Eugo, vooral weer. Hebt u zich bezeerd? Uh... Bezeerd? Ja. Dat zou ik benen. Jullie soms ook. Wij hebben geen steen op het hoofd gehad. Maar overigens leiden wij aan ernstige hoofdpijnen. Mij persoonlijk splijt het de schedel. Mijn jonge vriend hier schijnt er minder last van te hebben. Omdat zijn gestel minder gevoelig is. Maar ik, och, ik ben ten einde raad als u begrijpt wat ik bedoel. Natuurlijk vriendje. Ik begrijp je hoor. Hier, neem ook maar een slokje. Dan verandert het geplair van Urgo Frodo vanzelf in muziek. Dat zal je wel merken. Het is echt gruwelwater. Ja. En zoiets heb je wel nodig in een wereld vol narigheid en gehuil. Wacht even, Zij u gruwelwater? Zeker meneer, gruwelwater dat de wereld op zijn kop zet. Prettig hoor. Maar dan bent u de vader van Urgje. Die was 300 jaar geleden weggegaan om gruwelwater te halen. Weet u nog wel, heer Bommel? Is het waar wat de jonge vriend hier zegt? Bent u de vader van de ergje? jawel, weet je. Eurgel Frodo is mijn jongste zoon. Een bengel, hoor. Een jennelaar vol gegien en jankers. Was niet uit te houden. En daarom ben ik even weggegaan om gruwelwater te halen. Ja. Dat spul keert alles om, hè. Als je dat drinkt, klinkt geblij als muziek. Hier, neem nog een slokje. De kwaaie aap is weer bezig en nou, houdt maar niet op. M meneer Heul, het is een schande om heen te gaan... en vrouw en kroost onverzorgd achter te laten. Op zo'n manier laat u passerende heren met de hoofdpijn van uw kinderen zitten. U, u bent een ontaarde vader. Dank je, vriendje. Hm? Het komt van het gruwelwater. Dat keert alles om. Toch, best mogelijk. Maar hier ga ik ingrijpen. Maar... Dit is een ergelijk geval. Kom nee. uh, uh, Kom mee. Doe iets aan je zoon, of, of ik doe jou iets. Je hebt haast, ventje. De jeugd denkt altijd maar dat er geen tijd te verliezen is. Er is ook geen tijd te verliezen. En, en doe me geen ventje. Ik ben een volwassen heer die een jeugdprobleem op gaat knappen. Jij bent veel te groot en te dik om volwassen te zijn. Maar misschien zie ik het fout. Door het gruwelwater, dat keert alles om, zie je. Schrik uit met die onzin. Laat je zoon ophouden met dat lawaai. Vlug een beetje. De, de jeugd leidt de oude tom bij de baard voort en heeft nog praatjes ook. Wanneer ik niet vlug een slokje water neem, kan ik het niet langer verdragen. Daar beneden is de brand Zo so, passen is de trilling. meneer pips, bent u de knalwerk wat in de diepte heronder? Daar zit een lekkere oel op toe te huilen. De god, ik ja. naar beneden met die badbond. Professor, zie je dan niet wat er gebeurt? Ik bedoel, nou, doe iets, stoppoes. Help dat toch voordat er iets vreselijks gebeurt. Oh, als je begrijpt wat ik bedoel. Jazeker. Gooi die fles omlaag. Halt, stop! Daar beneden zit die Schiet op, lummels. Die monsters gooien naar het arme ventje. Ganz sonderbaar. Geeft u acht, meneer Pieps. Dit was geen explosie, maar een implosie. Daar beneden zat Urgie en ja, nu is hij weg. Het is vreselijk. Schade dat er nu juist iemand op de oorzaak der supersonische trillings moet zitten, maar de wetenschap heeft zijn plicht gedaan. Een implosie die de oorzaak der supersonische trillings uitgeradeerd heeft. Pauw! Nu kan ik mij rustig in de schimmel verdiepen. Uh, wist u, meneer Pieps, dat de massa ongevaarlijk is wanneer mijn haar tot individuen ontbindt? Urgje! Urgje, waar ben je? Hier ben ik. Moe? Hebben de boze mannen je pijn gedaan? Kijk eens naar Urge vrondel. Hij is geen massa meer. Hij is volwassen geworden. Nu zal Urge niet meer huilen. Want als men oud en klein is, laat het huilen naar binnen. En dan krijgt men zelf hoofdpijn in plaats van anderen. Het is toch wat. De jongsten zijn de grootste en dat is een hele zorg. Maar het was toch een lekkere, mollige toeteloeris. Ja, ik begrijp niet wat er gebeurd is. Maar het is wel duidelijk dat ik de lummel klein gekregen heb, Als je begrijpt wat ik bedoel. Hmm. Ik geloof dat het meer door het gruwelwater kwam. Dat alles omkeert. Uh, en de professor heeft er ook iets mee te maken. Waar is die eigenlijk? Uh, oh, dat is goed gezegd. Men moet de massa terugbrengen tot enkelingen. Een enkele persoon kan ouder en wijzer worden. Maar de massa blijft een twaalfjarige. jaar. De schimmel heeft recht. Voor een klein ventje als Urgje was de grote pappot die zijn broers hadden meegenomen niet meer nodig. En daarom diende de bovenmaatse hoeveelheid voedsel nu als een soort feestmaal voor alle betrokkenen. Voor het eerst sinds lange tijd konden de broertjes eten zoveel ze lusten, terwijl er toch nog voldoende overbleef voor heer Bommel en Tom Poes. Ja, zelfs de assistent Alexander Pieps kon zijn honger stillen, en die was toch werkelijk niet gering na de langdurige hoofdpijn die hij geleden had. Dat smaakt, mevrouw. Ach ja, na gedane arbeid worden rauwe bonen zoet. En ik mag wel zeggen dat ik hard gewerkt heb. Ik bedoel dat de opvoeding van een moeder meestal overvoeding is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Eugje had een vaderhand nodig. Ooit. Niet alleen hebben wij een soepelzoonische trilling wetenschappelijk uitgeradeerd. Doch, ik heb ook de doorgearbeit, En dat geeft een schone voldoening. Ik ben voldaan. Het was wel eens heel moeilijk om de opvoeding van Urgo Frodel in juiste banen te leiden. Hij was een verwend ventje. En zo groot als je begrijpt wat ik bedoel. Maar ik heb hem met vaste hand klein gekregen. Hm. Zo is de jeugd van tegenwoordig. Altijd zuur en gemelijk. Maar het zal wel overgaan bij het ouder worden. Dat is een troost. ik van zijn Kom, jonge vriend. Ik voel dat we weer eens moeten gaan. ik hou nog aan de kust. Altijd denk ik maar aan jou. Omdat ik van je hou. Omdat ik van je hou. Bij jou, bij jou, bij jou, bij jou, Zo, die zijn weg. Vreemdelingen brengen altijd onrust. En ze zijn niet goed voor de kinderen. Wat denk je, pa? Zou Urtje geen verkeerde gedachten gekregen hebben door al die toeristen? Hij is al vroeg klein voor zijn leeftijd. En een beetje stil, hè. Maar ik vind het al lang goed. Het geblijf van de rakken was zonder ruwe water. Niet om uit te houden. Mannen. Ze begrijpen niet wat het voor een moeder is om zo'n lekkere oelep toe te verliezen. Uh. Hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toonder. Met in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn Ter Braak. Regie Jeroen Stout. <lacht> Voor alle informatie en podcasting hoorspelbommel.nl. Bommel wordt mede mogelijk gemaakt door het stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroep Producties en de Stichting Het Toonder Auteursrecht. <lacht>